4 uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. De Europese Commissie waarschuwt dat Nederland zijn begrotingstekort moet terugdringen tot maximaal 3 procent. Eurocommissaris Reen vindt dat er voor Nederland geen uitzondering gemaakt kan worden. Geruchten over een versoepeling van de begrotingsafspraken zijn ongefundeerd, zegt Reen. Hij vindt het belangrijk dat het Kunduz-akkoord tussen VVD, CDA, ChristenUnie, D66 en GroenLinks wordt uitgevoerd. Sinds drie uur zijn de vijf partijen weer bijeen om verder te praten over het begrotingsakkoord. Fractieleider Slob van de ChristenUnie bij aankomst. Rond de zorg moeten een aantal dingen uitgewerkt worden. Verhoging AOW-leeftijd, overgangsregeling, dat soort dingen. Willen we willen even de stand van zaken horen. Fractievoorzitter Pechtold van D66 is positief over de besprekingen. Het staat in de stijgers, het staat in de grondverf. En wat mij betreft is het nu een kwestie van aflakken. En demissionair minister De Jager zei dat er geen grote problemen meer zijn. Hobbels zou ik het niet willen noemen. Ik zou zelen zeggen een uitwerking, dat is belangrijk. De Jager benadrukte dat het streven is een akkoord binnen twee weken... naar het Centraal Planbureau te sturen voor doorrekening. De Europese Commissie zal de bezuinigingsplannen dan van Nederland... eind deze maand beoordelen. In Indonesië wordt een vliegtuig met 46 inzittenden vermist. De Indonesische politie vermoedt dat het vliegtuig in bergachtig gebied... rond Jakarta is neergestort. Reddingswerkers zijn onderweg naar het gebied, maar er is weinig hoop op overlevenden. Het gloednieuwe toestel dat bezig was met een demonstratievlucht... verdween van de radar bij een rondvlucht van zo'n 50 minuten boven Jakarta. De piloot had kort daarvoor toestemming gevraagd om iets lager te gaan vliegen. Aan boord waren acht Russen en 38 buitenlandse inzittenden... Onder de buitenlanders waren onder andere vertegenwoordigers van de Indonesische luchtvaartmaatschappijen. Ze zouden interesse hebben gehad in de aankoop van het toestel. Een Russische Soeghoi Superjet 100. Ook waren er Indonesische journalisten aan boord. Op de tweede luchthaven van Jakarta, Halim, waar het vliegtuig zou landen, is een post ingericht waar familieleden van de inzittenden worden opgevangen. Op het hervormd Lyceum Zuid in Amsterdam zijn vanmiddag vijf leerlingen gewond geraakt bij een barbecue. Er ontstond een steekvlam toen iemand spiritus op de barbecue spoot. Vijf leerlingen in de buurt van de barbecue liepen brandwonden op. Vier van hen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Twee leerlingen hebben ernstige brandwonden. De rector van het Lyceum noemt de situatie vreselijk. Wat vanmiddag een vreselijk afscheid had moeten worden van een periode hard werken ter voorbereiding van het centraal examen. Dat is een tuinfeest met een barbecue. Dat is helaas ernstig verstoord door het feit dat er iemand spiritus op de barbecue heeft gedaan met de bekende gevolgen. De Nederlandse staat eist 8,7 miljoen euro van het failliete bedrijf DigiNotar als vergoeding voor gemaakte kosten na de digitale inbraak van afgelopen zomer. De curator van DigiNotar zegt dat er niets te halen valt bij het bedrijf. DigiNotar maakte certificaten om het internetverkeer van de overheid te beveiligen, zoals DigiD. Nadat DigiNotar was gehackt, zegt de toenmalige minister Donner het vertrouwen op in het bedrijf. De kwestie veroorzaakte commotie over de veiligheid van de digitale contacten met de overheid. Het weer. Vanmiddag komen enkele buien voor... met in het zuiden en oosten kans op een klap onweer. Morgen wordt het nog wat warmer... met plaatselijk 25 graden in het zuidoosten. Maar later op de dag wordt de warme lucht door zware buien verdreven. Vanaf vrijdag droger, zonniger, maar ook frisser. ANUB, nee, verkeersinformatie. Er staan 20 files op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Staat een opvallende file tussen Zoetewaardendorp en Leidsendam, 5 kilometer. Er stond een tijdje een kapotte auto stil, maar de rijbaan is inmiddels weer vrij. En er is vertraging bij Arnhem op de N325, van Nijmegen naar Knoop en tussen Elden en Westervoort 5 kilometer. Hallo? Hé, hey, ik word net gebeld. Uh, Supergoed nieuws. Die nieuwe klant...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 Ik ben Charlotte Groenhuizen en ga in de nieuwe serie Breingeheim op zoek naar de rol van emoties in ons brein en in ons leven. Vanavond over woede, de emotie waarmee wij ons verdedigen. We vragen ons af hoe woede werkt bij hooligans, de ME en psychopaten. Vanavond 20 over 8, Max Breingeheim op Nederland 2.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 Goedemiddag, hartelijk welkom opnieuw bij Villa VPRO. Tot half vijf nog bij u hier op Radio 1 met zometeen ons buitenlandpanel. Maar eerst cultuur. Volgende week wordt de VPRO Boy Edgar Prijs uitgereikt aan saxofonist Yuri Honing. Het is de belangrijkste prijs voor jazz en geïmproviseerde muziek in ons land. Die Boy Edgar Prijs. Maar wie was Boy Edgar eigenlijk? Een jazzmusicus en een arts, dat weet ik van hem. VPRO-programmamaker Frank Jochemsen. Hartelijk welkom, Frank. Dank je. Jij, jij wilde meer eigenlijk het liefst alles over hem weten. Begint een zoektocht. En toen? Nou, er begon eigenlijk eerst een soort irritatie. Want ik werk, dus voor, ja, ik werk gewoon voor Radio 6. En ik hoor ieder jaar die prijs. En ik denk, ja... Leuk allemaal, maar we noemen ieder jaar een prijs. En ik vind het ook weer zo typisch Nederlands. Wie, wie was die man? Dus ja. ik ga daar naar zoeken. Mm -hmm. En het is dan vooral de belachelijke hoeveelheid materiaal. Want wat een ongelofelijke duizendpoot. Dat was te, te geloven. geloven ja. Maar wat, waar stuit hij dan op? Waar, waar begin Banden, je? eindeloze uh, registraties van concerten. Hij had dus een big band mm -hmm. uh, in, uh, tussen 1961 en 1971. Daar speelde echt de crème de la crème van de toenmalige Nederlandse jazz scene. En ook alle mogelijke internationale so uh, solisten. Hij heeft Nina Simone naar Nederland gehaald. Uh, uh, Oliver Nelson. Uh, allerlei ja, mensen die ik echt als grootheden ervaar. Ja. En heel veel mensen met mij. En hij regelde dat gewoon allemaal. Hij regelde ook de eerste de overheidssubsidie uh, die Nederland ooit uh, verstrekte dus aan jazzmuziek. Dus hij heeft door al zijn activiteiten heel erg gezorgd dat uh, jazz als kunstvorm serieus genomen werd in Nederland. Oké, okay, nou en dat, dat dus. Is... En daarnaast was hij arts. Ja. Ook ook nog wel, overigens, hij was ook, hij was dus wel een zulke muzikant. Hij heeft helemaal geen opleiding genoten daartoe. Nee, hè? Totaal autodidact, autodidact ja. en heeft gewoon in de uh, praktijk, dus in clubs spelen. Hij speelde trompet om zijn medicijnenstudie te kunnen bekostigen, want uh, ja, geen geld. En uh, ja, hij is dus uiteindelijk medisch wetenschapper geworden, gepromoveerd op uh, MS. Uh, ja? multiple coronacycine, dat had zijn, uh, zijn eerste vrouw ook, die daar uiteindelijk ook aan overleden is. En uh, nou ja, goed, hij heeft, is gevraagd om in Chicago wetenschappelijk werk te komen doen, is toen teruggekomen in uh, Nederland in 1968, en is toen. Volledig spontaan, want zo was hij. Volkomen impulsief en chaotisch. Eh, een, een huisartsenpraktijk begonnen. In de toen net opgeleverde Bijlmeer. Vond hij wel interessant. Dat was natuurlijk ja. toch al een hele gekke. Er waren heel, ja, het was toen een heel positief beeld van die Bijlmeer. Dat gaat het helemaal worden, weet je wel. Hmm. En hij was nogal sociaal bewogen. Dus eh, hij dacht, ja, laat ik daar uh, eens gaan pionieren als huisarts. Geweldig. Ja. Nou, je zegt oké. Okay, je stuit op een van van, van, van, van van banden vooral. Ja. Ja. En uiteindelijk stuit. Je op iets heel bijzonders als ja. we het hebben over radiobanden. Uh, ja, in een kelder, uh, de kelder van de dochter van Boy Edgar, duikt een doos banden op een gegeven moment op. Van uh, ja, nou ja, goed, van die kleine gezellige uh, bandrecorderbandjes, met mm -hmm. hele leuke doosjes eromheen. En daar er staat dan in een heel kriebelig handschrift allemaal dingen over Boy Edgar. Bob Oeshi, de naam Bob Oeshi, dat is een oude radiomaker. Dat zeg je Pionier, jazeker, dat ja zeker. Het is de, de, de, de vader van de radiodocumentaire. De vader even. van de Nederlandse radiodocumentaire, ja. kan je wel zeggen. Ja, dat heb ik dus uiteindelijk ook uh, uitgevogeld. Maar uh, we, we, we, we beluisterden dat materiaal. En ja, ik zeg we, want ik doe het niet alleen. Ik doe het met Marie-Claire Melzer, een jazzjournaliste. Die is bezig met een boek over Boyette ja. Komt er, komt er ook allemaal aan. En we hebben nog veel meer plannen, maar goed, dat komt allemaal nog wel. Maar we, we, we luisteren al die bandjes af. En we hebben dus opeens elf uur aan materiaal. Die man die heeft zich dus een aantal jaar, eind zeventiger jaren... laten volgen door die radiomaker. Waardoor je dus, ja, als ik ben 29. Ik ben dus twee jaar nadat hij overleed geboren... Ik zat opeens bij die man op schoot, weet je. Ik kon opeens uh, allerlei hele intieme dingen en hele ja, spannende dingen, repetities met die big band, maar ook uh, consulten met patiënten en heftige telefoongesprekken met uh, instanties. Hij was heel erg. Ja, het gevolg. laten we en even dat, luisteren naar ja. een fragment. In eerste, in, uh, allereerst inderdaad een repetitie een met. Een repetitie die band, met he? die big band. Een hele chaotische repetitie. Okay. Je lag je gek. Even luisteren. Ja. Kijk, kijk, weet je, wat jullie nou moeten doen? Wat je nou moet doen is, je zit daar, hè. En dan hoor je En dan hoef je niet zo veel snel daarna. Het hoeft niet meteen erachter na, maar je moet er gewoon staan. Ga staan. Ik wil het niet aangeven. Ik wil de saxofoon zit gewoon gewoon doen. Geef eens jullie feestje. Geweldig. Ja. Uh, maar Bob Oesje heeft hem dus hoe lang? Een paar jaar gevolgd? Nou, dat, dat is niet precies uit? bekend. Ja, uh, dat, ja, dat kan je wel zeggen. Ja. Bob Oesje had allerlei fazallen. Van die mensen mm -hmm. die een beetje achter, achter hem aanschouwden En allerlei dingen voor hem opnamen. Dus dat is inderdaad een ontzettende doos uh, met allemaal bandjes. Ja, ik denk dat dat over een tijdsbestek van zeker anderhalf jaar gemaakt moet worden. Anderhalf jaar ja. een, een geluid van het leven van Boy nou, Edgar. Ja. Dit was zijn muziek kant van het leven. Ja. Hij was dus ook, wat je al zei, arts, had de ja. praktijk in de bijl, maar daar is ook een prachtig fragmentje gevonden. Ja, hoe waarin... ook hoe amicaal die dus met patiënten omging, dat gaat soms heel ver. Okay. Hallo. Met Petrie? Ja? Ja, met mooi. Zeg, ik kom nog wel bij ik zit nog heel zoet op de praktijk. Ja. Ik heb je dus niet vergeten. Ja, maar ben je niet te moe, heb je het niet te druk? Ik heb het helemaal niet druk, ik ben helemaal niet moe. Ja. En bovendien als ik naar jou toe kom, dan wordt mijn moeheid ogenblikkelijk weggevaagd. Oh, dan is het goed. <laughs> goed. Ik lig lekker op de bank. Nou, als jij lekker op de bank ligt, dan kom ik er misschien even bij liggen. Ja. <laughs> Tot straks. Ja. Nou, ik denk in Gaat deze ver, tijd dat hij voor die het wist voor de rechter had gestaan. Zou het niet? <laughs> ja, nee, maar ik, ik, ik weet dus niet precies wat de waarde hiervan is. Nee, hè? Dat kun je op alle mogelijke manieren interpreteren. Maar het geeft wel een beeld van ja. hoe, de, hoe vrij die man dacht. Het en... zijn twee hele korte fragmentjes ja. uit een uh, ongelooflijke hoeveelheid materiaal... waar jij dan weer, Frank Jochemse, een documentaire van hebt gemaakt... uiteindelijk, wat Bobushi niet gedaan heeft... Onder de mooie titel, de geniale chaos van Boy Edgar. En die is te beluisteren aanstaande zondagavond op deze zender Radio 1 van 9 tot 10. En uh, wie van zijn muziek wil genieten, die moet woensdagavond luisteren naar Radio 6. Naar het programma Nachtbraken. Want daar worden dan de Boy Edgar concerten ten gebracht. Van ja. 12 uur s'nachts tot 4 uur. Dank ja, je wel. graag gedaan. Buitenland nu, ons panel vandaag. Katelijne Buitenweg, hartelijk welkom Katelijne. Je bent oud-europarlementariër en nu promovenda... promovenda moet ik zeggen, Europees Constitutioneel Recht druk bezig met onderzoek. En Chris Plep, militair historicus. Laten we beginnen met Europa. Het is vandaag, Katelijne, je mag het één keer zeggen. Europadag. Het is Europa Dag. Ik zal je zeggen, het nieuws over Europadag in Nederland is dat de PVV in Flevopolder heeft geëist dat de Europese vlag onmiddellijk uit de vlaggenmast van het provinciehuis gehaald moet worden, omdat het een schande is dat daar een vlag wappert van een institutie die ons knecht en koeioneert. Dus dat is het nieuws in Nederland over Europadag. Nou, dat is. <laughs> Ik hoorde het, ja. Ik vond het eerlijk gezegd wel heel erg lachwekkend om je daar druk over te maken. Uh, het was een discussie uh, eigenlijk in Nederland. Nederland wint zich af en toe echt op over symbolen uh, dat het niet normaal meer is. Uh, toen de grondwet in 2005, uh, de Europese grondwet, uh, toen er een referendum over was... en mensen ja of nee tegen de grondwet moesten zeggen... toen stond in die grondwet ook dat er een vlag zou komen en een hymne. Uh, nou, en uiteindelijk is die grondwet verworpen. Gevolg is dat daarna de Nederlandse regering ook heeft gezegd... Van, nou, als er een nieuw verdrag komt, dan moet in ieder geval die vlag eruit. Hmm. Dus dat is nu uh, gebeurd, alsof je daar nou werkelijk... de Europese Unie fundamenteel mee Diep verandert. Mee veranderd, ja, ja. Dat, de, ik bedoel, de rest van de tekst is ongeveer gebleven, maar inderdaad, die vlag is eruit. Maar die vlag wappert natuurlijk nog steeds. Het is een symbool van een Europese Unie die bestaat. Ja, Geert Wilders kan het niet leuk vinden dat die Europese Unie bestaat. Maar het weghalen van de vlag in de Flevopolder... ik moet hem teleurstellen, zal niet wezenlijk... Nederland was zijn richting een christelijke klep. De, de, kist, en ja, en de historicus. Ik bedoel, symbolen <laughs> zijn natuurlijk wel van ongelofelijke waarde. Nou ja, de, de, de en dus ook altijd een, een, een, een bron van ergernis. Ja, ik moet opeens bedenken dat de PVV zich wel vaker druk maakt om verhalen en vlaggen. <laughs> <laughs> maar, dat, maar dat even geheel te zeggen. Nee, is natuurlijk wat Katalina wat zegt, symbolpolitiek. Uh, uh, ik, ik, ik kan me niet anders voorstellen dan dat de PVV bezig is om nog wat uh, terug te slaan aan, uh, ja, naar wat er de afgelopen week gebeurd is uh, rond de PVV. Verder kan ik me er gezegd helemaal heb, niets bij voorstellen. Ik heb nog één keer, maar en dat ging al de, de, ik ben één keer echt trots geweest op de vlag. Want ik heb zelf ook niet zoveel met die symbolen. Um, maar ik weet dat ik toen een keer in Polen in uh, Warschau liep bij een gay pride. Wat uh -huh. natuurlijk toen heel spannend was. Want de homo's die waren in Polen uh, kwamen nog niet zo snel uit de kast. En toen uh -huh. liepen we daar met een grote optocht. En toen uh, wapperde de Europese vlag. Want voor hun was dat namelijk uh, het symbool van, uh, van de vrijheid. Omdat juist via de Europese eenwording... Ja. hadden zij al die wetten gekregen na, tegen discriminatie. Euro, het, het, het mm. Europa, ja. ja. Ja, dus voor hun die antidiscriminatie, die wetten kwamen door de Europese Unie. En voor hun was dat dus het symbool. En toen heb ik ook uh, met uh, zeer veel trots voor het eerst met een Europese vlag gewapperd. Ja. Nou, het, ja, nee, nou, nee, het, geeft, het geeft wel aan, nu, nu ook weer in deze economische crisis... dat uh, hoe we verder ook over de Europese Unie denken uh, na zoveel jaar... Uh, politiek dat toch wel het een en ander bereikt is gebied van de mensenrechten, dat soort zaken. Misschien dat zo soort zaken wel, ja. ja, ja. Wel. En immateriële Alleen, zaken, dat wil wel. Ja, het, fundament, het probleem is natuurlijk dat het fundament ooit begonnen is... met die economische uh, opbouw. Ja. Uh, begonnen met de EGKS in de jaren 40 en 50. Toch, laten we toch nog even uh, uh, niet al te lang stilstaan... bij de economie en bij uh, alles wat, wat er gebeurt. Dus nu natuurlijk Griekenland-verkiezingen, mm -hmm. Frankrijk-verkiezingen. Er uh, komt steeds meer het gerucht dat er toch... niet dat het begrotingspact overhoop gehaald moet worden... maar dat er daar binnen mogelijkheid is om enige flexibiliteit te kunnen aan landen die anders echt aan de pomp liggen. Mm -hmm. um, verwacht jij dat Cathelijne aankomende vrijdag... Olivier de prognoses gaat geven die slecht zullen zijn... dat hij dan meteen zal aankondigen? En voor een aantal landen ga ik bekijken... of we inderdaad niet enige soepelheid mogen betrachten... om ervoor te zorgen dat ze niet gewoon echt failliet gaan. Spanje bijvoorbeeld. Ja, ik kan me dat wel voorstellen. Ja? Dat ze dat verwacht voor, je het? Uh, ja, weet je, ik zit er niet op schoot, maar ik verwacht dat wel, uh, dat ze dat inderdaad voor een aantal landen gaan uh, doen. Er is ook mm. al zo gezegd: van het moet vooral ook wel een slim pact zijn. Uh, en niet alleen maar domme regeltjes. Op zich is dat al goed nieuws, dat ze zich zo opstellen. Want ik vind ook uh, dat als je alleen maar. Uh, strak alleen naar de regeltjes kijkt... en je als een kille rekenmeester opstelt... dan ben je ook geen gewone regering. En mm -hmm. dat is natuurlijk toch wat je uiteindelijk moet hebben. Ik bedoel, De economie gaat niet alleen over cijfertjes... en begrotingsdiscipline. Het gaat ook over wat voor soort werkgelegenheid... wil je creëren. Uh, wat voor een sociaal vangnet vind je acceptabel. En een van de echt grote problemen... vind ik zelf bij de Europese Unie... is dat... Er dus heel hard, alleen maar hele harde eisen worden gesteld op het gebied van begrotingsdiscipline. Mm -hmm. Daar hebben we dus ook met z'n allen echte uh, handtekeningen onder, onder allerlei afspraken gezet. Op het gebied van sociaal beleid zijn alleen maar hele vage uh, beloftes gedaan. Nou, en je ziet dat het nu in bijvoorbeeld Griekenland en Spanje ja, is door die, die kille sanering. Pak nu sociaal er staat heel niks slecht tegenover. uit. Ja. Nee, en ik kan me voorstellen, natuurlijk zal Griekenland wel ook nog wel heel hard worden aangesproken dat het wel allerlei hervormingen moet doorvoeren. Dat is ook goed. Maar bijvoorbeeld enige temporisering, enige vertraging... bijvoorbeeld in Spanje, zodat je niet gelijk alles en hoeft Italië te hervormen. En Italië misschien ook? Dat, en Italië bijvoorbeeld ook. Dat zou volgens mij ook wel heel erg verstandig zijn. Hmm. Wat denk jij, nou, Chris? Ja, dat past Al natuurlijk... was het maar ook om sociale onrust natuurlijk echt te voorkomen. Sowieso. Kan ja. Je kan er zomaar ineens een revolutie uh, voor ja. je deur hebben. Het nou, past wel een beetje in een trend. Kijk, in, de, in dit soort macro-economische zie je altijd trend zitten, dat, dat, dat is ook logisch. Uh, dat is ook de reden waarom, uh, zoals iemand net zei... <laughs> ik heb dus niet van mezelf dat er lange tijd geen Nobelprijzen zijn uitgereikt voor economie. Omdat dat geen exacte wetenschap was, dat vond ik wel heel aardig. Ik zie je nu natuurlijk ook weer terug in, in, in de oplossingen die allemaal bedacht worden, mm -hmm. maar uh, om, om, om terug te komen op je vraag, ja, ik, ik denk inderdaad dat de kans vrij groot is dat we nu weer gaan verzachten, zou je kunnen zeggen. Uh, het trefwoord van een paar weken geleden, dat was die 3% en, ja. en, en stabiliteit. Dat heeft er natuurlijk mee te maken dat het hele systeem uiteindelijk draait om vertrouwen. En om uh, voorlopers die zeggen, Duitsland bijvoorbeeld, die zeggen van nou, uh, als we die stabiliteit hebben, dan kunnen we verder kijken. Mm -hmm. Op het moment dat, dat dat je dat punt bereikt hebt... en dat iedereen overeenstemming heeft bereikt... over dat Stabiliteitpact bijvoorbeeld... en die six-pack, die, die, die, die ja. cluster met, met begrotingsmaatregelen... Dan, dan is eigenlijk de dag daarop alweer het volgende vraagstuk aan de orde... van hoe gaan we dat uitvoeren en kan dat überhaupt wel? Je ziet, je ziet heel vaak een soort tweetrapsraket We moeten eerst iets vastleggen, we moeten mm. eerst zeg maar de normen stellen... en dan gaan we vervolgens kijken of we het kunnen uitvoeren. En dat is denk ik wat je de afgelopen twee, drie weken ziet. Zie je ook in de verkiezingen in Frankrijk, zie je ook in de verkiezingen in Griekenland. Dat is een soort van, ja, wat hebben we nou eigenlijk gedaan? Wat hebben we nu eigenlijk afgesproken. Dat kan eigenlijk helemaal niet wat we mm -hmm. uitgevoerd hebben. Je ziet zelfs in de Duitse regering al hè, ook bij Schäuble en bij Merkel al de eerste tekenen van ja, oké, okay, als we er nog eens een keer over dat moeten praten. Dat is waar, dat is bij hen. En in Griekenland zie je voornamelijk dat de Grieken nu denken, dat kan helemaal niet hoe we gestemd hebben. Daar, dat, dat, dat is daar meer, dat kan niet. Ja, nou is dat een fenomeen dat wel vaker voorkomt ja. uh, bij, bij verkiezingen natuurlijk. Uh, nou ja, nee, maar ik, klopt. Ik denk dat bij Griekenland, nou ja, daar is natuurlijk, uh, uh, het is helder dat daar veel moet veranderen, dat er veel verkeerd zat, maar het is uh, wel te hard en te snel en ook te onbeschoft gegaan. Hmm. Ik denk daar zit ook gewoon heel veel. Te ondoordacht dus ook. Kortademd nou, nou ja, ook als je, uh, ook, ook in Nederland als je vooral ook uh, hoort hoe er over Griekenland wordt gesproken, dan gaat het niet zozeer over. Hoe bijvoorbeeld hun systeem in elkaar zit. of hoe zij dingen moeten aanpakken. Uh, het gaat gewoon over de aard van de Grieken. Want ja. het is een lui volk. En dat. Uh, dat is het is niet zo fris. Ja. En dat komt daar natuurlijk ook aan. Uh, en daar ontstaat dan gelijk de neiging van. ja, waarom zouden we een beetje. waarom moet ik 40% van mijn loon inleveren.? Want zo is dat bijvoorbeeld voor de ambtenaren. 40% van je loon inleveren. om daar een beetje te betalen voor die Nederlanders die ons toch uitschelden. Dus er moet ook. er moet ook wel enige. Uh, het, het moet mogelijk zijn, de maatregelen. Dus er moeten harde maatregelen en mogelijke maatregelen. En daar waar er uiteindelijk door Reen uh, een uitzondering zal worden gemaakt... Mm -hmm. denk ik dat hij wel zal aandringen op harde afspraken over hervormingen op de lange termijn. Ja. Dat kan bijvoorbeeld bij Nederland ook. Hè, bijvoorbeeld de, de huizenmarkt, de hypotheekrenteaftrek. Dat zijn soort uh, beleidsonderwerpen waar op een gegeven moment de commissie kan zeggen kijk er nog eens naar. Wij denken dat dat... een onhoudbare bubbel op termijn is. Nou, we gaan vrijdag een eerste aanzet horen van wat hij denkt. Laten we het gaan hebben over Indonesië en over Nederland. Gisteren uh, uh, zei het... demissionaire kabinet, maakte bekend... dat ze absoluut door willen gaan... met de voorgenomen verkoop van... oude tanks. Dat vind ik op zich al zoiets gek. <lacht> oude tanks aan Indonesië. Er is een meerderheid van de Tweede Kamer tegen. Er is ook een motie tegen aangenomen. Um, omdat Indonesië... wel eens uh, dit soort de oorlogstuig... in kan zetten, bijvoorbeeld... In West-Papua of Papua-Nieuw-Guinea. Chris Klep, waarom, waarom wil Indonesië dat afval van ons eigenlijk hebben? Nou, het is, Doen ze geen, het het, het is geen afval hoor. Het, is, het zijn op zich wel redelijk oude dingen, zou je kunnen zeggen, maar ze zijn wel heel sterk gemoderniseerd. Mm. Uh, je mag ook nooit zeggen dat maar een Leopard-Tank is. Echt een type 6, moet je dan zeggen. Oh, dat excuus. is een verbeterde. Nee, nou, begrijpen ja, nee, nou, de mensen het nee, Dat moet je 6. nooit tegen een cavalerist zeggen die met <laughs> zo'n ding rijdt. Uh, reed in, de, in dit geval in, uh, in Nederland. Nee, het zijn op zich betrekkelijk moderne tanks. Ze worden wel gerekend tot de top 3 van, uh, van de wereld, uh, zeg maar. Ik denk dat de verklaring waarom Indonesië. Uh, dit wil hebben, betrekkelijk eenvoudig is. Er is een groot bedrag vrijgemaakt in Indonesië... om de krijgsmacht te moderniseren. Ze hebben een redelijk moderne luchtmacht... ze hebben een redelijk moderne marine... overigens gedeeltelijk met Nederlandse schepen. Mm -hmm. Dat is op zich dan wel weer aardig. Um, oh, dat en, is gewoon al gebeurd. Ja, nee, we leveren natuurlijk al heel lang aan Indonesië. Ja. Ik bedoel, uh, iedereen kent nog wel de discussie in de jaren 90... Uh, en na 2000 over die corvetten bijvoorbeeld... die wij zouden mm -hmm. gaan leveren aan, uh, aan Indonesië en een vergat. Um, en ik denk dat de landmacht... die eigenlijk het grootste onderdeel is... van, uh, van, de, van de Indonesische krijgsmacht... Ze zegt: ja, wij zijn vier keer zo groot als de rest. Uh, we kijken naar onze partners in de buurt, de opkomen met China. Wij willen gewoon moderne tanks hebben. Ja, Ik dat, dat kan dat... natuurlijk, maar kan je, je ook iets voorstellen bij de bezwaren van een meerderheid van de Tweede Kamer die zegt: ja, maar wacht eens even. Er is daar in op Nieuw-Guinea een provincie, een verre provincie van Indonesië, waar ze de papoea's onderdrukken en ze gaan gewoon zo meteen met onze spullen daar de mensen te ja, Nou Twee is dingen. Dat reëel? Ja, twee dingen. We, we zijn op te beginnen natuurlijk al behoren we al jaren tot de top 10 van wapenleveranciers ja. in de wereld. Dus dat uh, het ja. idee dat Nederland uh, het land van de mensenrechten is, moet ook wel even gecompenseerd worden met, uh, met geld verdienen. Het is toch het is natuurlijk ook de beroemde uitspraak van, uh, van Hille van een paar weken geleden. Uh, die zei van ja, ik ben in de eerste plaats koopman en wat dat betreft heb ik geen moraal. Ja, het uh, is en wel eerlijk. En de, ja goed, maar de moraal ligt dan blijkbaar bij het ministerie van Buitenlandse Zaken, van Economische Zaken, zegt hij dan. En dan denk ik nou, dat is staatsrechtelijk interessant, want is er nog niet zoiets als een eenheid van regeringsbeleid, maar goed. Mm -hmm. Dat geheel, dat geheel uh, terzijde. Maar goed, ik, ik, ik ben het met je eens. Uh, 200 miljoen is, uh, is een vijfde van wat uh, Hille moet bezuinigen. Ja. En dat zou dus een aardige slok op, uh, op de spreekwoordelijke Katelijne, wat vind, jij, wat, wat, wat vind je ervan dat het kabinet demissionair of niet dat door wil zetten? Nog even daar gelaten of, of dat kan natuurlijk, of de Kamer dat toestaat. Ja. Nou, Ik vind het wel goed dat er nu ophef uh, over ontstaat. Want inderdaad, Nederland is gewoon de zevende wapenleverancier van de wereld. Dus uh, we de, doen altijd een flinke duit uh, in het zakje. Um, en ik denk, er zijn een aantal criteria afgesproken in EU-verband... Uh, en daar moet je altijd eerst naar kijken voordat je die wapenleveranties mag doen. En als je daar naar kijkt, dat bestaat onder andere uit criteria van dat je geen echte binnenlandse spanningen mag hebben. en uh, dat de mensenrechten goed nageleefd worden en dergelijke. Nou, dan is helder dat Indonesië uh, wel degelijk uh, een twijfelgeval is of dat je het eigenlijk niet moet doen. Dan zegt Nederland: van, ja, maar als wij het niet doen, of dan zeggen mensen: als wij het niet doen, dan doet Duitsland oh. het. Nee, dat toont nou precies ook aan waar het EU-beleid niet klopt ten aanzien van de wapenexport. Mm -hmm. Want de, uh, je nou, er, is er is geen eenheid. Er is natuurlijk. geen eenheid. Nou, ja, het is een ingewikkelde eenheid. Er zijn dus afspraken over de criteria. Die zijn er dus wel gemaakt... Maar elk land mag zelf toetsen of die criteria uh, uh, nageleefd worden. En dan kan Nederland dus zeggen, nee, Indonesië uh, moet je dus eigenlijk niet leveren. Dan zou Duitsland in theorie kunnen zeggen, die zit zelfs in de top 2 geloof ik, het uh, uh, dus nummer 2 zeg maar, van wapenleveranties ter wereld, die kan zeggen, ja, maar wij vinden het wel kunnen. Nou, en dan gaan landen tegen elkaar opbieden van, ja, maar als hij naar Duitsland gaat, dan kunnen wij beter leveren, want dat scheelt ons weer 200 miljoen. En dan ontstaat dus een hele rare dynamiek dat je dan inderdaad je eigen uh, moraal uh, inlevert. Omdat je zegt, van ja, die 200 euro, die verdienen wij, of die 200 miljoen, die verdienen wij liever dan dat we het aan Berlijn uh, geren. Maar dat is een... Uh, ja, ga je ja, een Surprise, surprise. De Indonesiërs hebben natuurlijk al aangegeven dat als Nederland niet binnen korte termijn een antwoord geeft op die vraag, dat ze naar Berlijn stappen. Ja. Dus dat is heel simpel. Dat wordt natuurlijk gewoon tegen elkaar uh, uitgespeeld. En dan heb ja, dus dat... je toch niet van, je eigen, nee, uh, uh, van niet. je eigen verplichting. En ik denk dat het helder is dat, uh, dat, uh, ja, dat Indonesië gewoon een land is... Uh, Um, waar gewoon grote problemen zijn. Als je strak naar de code kijkt van de EU, hoor je er niet aan te leveren. Mm. En het okay. is dan overigens vooral ook vanwege dat mensenrechtenaspect is de vraag, hebben ze die dingen überhaupt nodig? Als je puur vanuit mijn expertise dan militair operationeel ja. kijkt, hebben ze die tanks helemaal niet nodig. Want? Nou ja, ze, um, om te beginnen hebben de Indonesiërs beloofd dat ze dat alleen op Java zullen gebruiken. Nou ja, dat zijn beloftes. Uh, Daar weten we allemaal wat, uh, wat dat wat soort dat landen waard is. Ja. Wat dat waard is. Bovendien, hoe ga je dat controleren? Dat deed me een beetje denken aan, aan uh, Koundoos, Koundoos, waar we, Ja, ja waar, waar we aan de politieagenten vragen van jullie Jullie vertellen, jullie bellen toch straks wel even dat je niet aan het vechten bent. Hè? Ja. Um, dus, dat, dus dat is op zich al een heel groot probleem. Je zult dat moeten blijven monitoren. Um, maar je hebt er eigenlijk niks voor nodig in Indonesië. Je kunt er niks mee. Er zijn, het is een ding van 65 uh, uh, ton. Dus, uh, dat, het dat is, is gewoon uh, logistiek zijn vijf... niet handig. Ja, het past niet over de bruggen. Ja, de gemiddelde brug in Indonesië, als je er wel eens geweest bent... Nou, die houdt geen 65 uh, ton. Ik weet, niet, ik weet niet of mensen kunnen zich dat misschien nog herinneren. Ook als je door Duitsland rijdt, dan zie je altijd die bochtjes, ja. Die driehoeksbochtjes ja. vlak voor uh, bruggen staan. En ja. dat heet bruggen. Klassificatie, dat is, uh, daar staat er voor op tien op, nou, maximaal 10 ton. Ja. Nou, voor zover ik weet heb je die, die dingen in Indonesië niet, maar ik kan je wel garanderen dat heel veel bruggen geen 65 ton kunnen dragen. Dus of je er operationeel ook wat in hebt, dat is maar de vraag. Dat is de vraag, oké. Okay. Ik wil dit ten slotte de laatste paar minuten toch nog eventjes het over Libië hebben. Gisteren uh, uh, was het daar weer mis, knokken geblazen. Het kantoor van de minister-president, althans de interim, kwam onder vuur te liggen. Christ uh, hoe, hoe gaat het daarmee met die opbouw daarvan, het vrije democratische Libië, zoals wij dat voor ogen hadden, wij hier in Europa, in West-Europa, wat wij hebben willen steunen? Hoe, hoe staat het ervoor? Nou, als je het eufemistische woord gebruikt, is het een transitieperiode. Ja. <laughs> en als je, het, uh, niet, als je het realistische woord gebruikt, is het de voortzetting van de burgeroorlog, wat nu gebeurt. Um, kijk, de meeste wetenschappers kijken er zo naar dat ze zeggen, nou, in zo'n transitieperiode is er altijd een uitkristallisering van de macht, hè, zou je kunnen ja. zeggen. Er zijn bepaalde groepen die onderling uitvechten uh, wie in welk gebied. Uh, de beschikking heeft over, over de macht... en vooral ook over de verdeling van de bronnen. Mm -hmm. uh, dus uh, waar zit het geld? Wie krijgt de olie uiteindelijk in handen? Uh, dat soort dingen. Gewoon in de wetenschap dat dat uiteindelijk ook datgene is... waar je wapens mee kunt kopen, milities kunt onderhouden... en je op de langere termijn je machtspositie kunt uh, handhaven. Dus wat je nu in Libië ziet, en dat was toch eigenlijk wel voorspelbaar... is dat Gaddafi, net zoals Tito dat gedaan heeft in Joegoslavië, ja. de, de spanning een beetje in de koelkast heeft gehouden... gewoon door de druk op te zetten natuurlijk, door dat te onderdrukken. En dat er nu komt bovenborrelen. Ja. Uh, dat, dat zijn oude spanningen. Libië is van zichzelf geen natuurlijk gebied zou je kunnen zeggen. Als je dit zo schets, en je vergelijkt het inderdaad... ...Kathelijne uh, met, met Tito in Joegoslavië, ...dan staat uh, hen daar nog wat te wachten. Als al die verschillende mm. stammen al die tijd... ...in een pressure cooker hebben gezeten... ...en het barst nu open... ...heeft Europa, nou alsof ik jou moet aanspreken... ...steeds maar op Europa is natuurlijk ook onzin... <lacht> ...maar hebben, hebben de mensen... <lacht> de, de, ...de coalition of the willing... De, de, de, ...het Westen niet kunnen voorzien... ...dat het deze kant op zou gaan... ...of hebben ze het voorzien en hebben ze gedacht... ...dat moet dan maar want er is geen andere mogelijkheid voor een overgang. Uh, ik, ik denk dat er wel is uh, voorzien dat. het gebeurt inderdaad gewoon vaker. Precies. Op het moment dat je. Het bestaat uit allemaal verschillende stammen, uh, daar haal je op een gegeven moment de grote leider weg. Er bestaat heel veel rancune over mensen die vinden... dat zij eigenlijk toegang tot een bepaalde bron heeft, Of dat zij eigenlijk niet erkend worden... als degene die een grote rol hebben gespeeld in de bevrijding. Er zijn allerlei eh, ook, ook gekken die rondlopen met wapens. Dus er zitten eh, redelijke en onredelijke eisen door elkaar heen... met allemaal mensen die wel of niet bewapend zijn. Dus, mm -hmm. um, en ik denk dat dat ook wel voorzien is, maar het is wel heel moeilijk want hoe moet je dat nou zelf naam als Europa van buitenaf dan een beetje gaan modelleren? Nou, dat bedoel ik. Chris, hmm. bijvoorbeeld wie wie zou je dan nu kan je nu dan zomaar zeggen: "Oké, okay, dat zijn de jongens die wij nu gaan steunen." Maar nee, moet niet. je dat ook willen als Europa die rol? Ja. Ja, er zijn, in grote lijnen zijn er twee, twee stromingen over. Hè. Er is een, een stroming je die hebt voor de grote van, lijnen nog een halve minuut. Maar dat geeft nou, je dat. Ook, dat maakt het. me wel. Uh, <laughs> je, hebt, je hebt twee stromingen. De ene zegt van niet ingrijpen, uh, laat ze zelf maar uitzoeken. Uh, ja. Dat is een, een, een staatsontwikkeling, is een autonome ontwikkeling. Die moet je met rust laten, dan duurt het alleen maar korter. Ingrijpen is juist verlengend. Je hebt de stroming die zegt, ja, maar je hebt ook een humanitair imperatief. Je hebt een medemenselijkheid, je moet ze helpen. Ja. Nou, die, die twee, daarvan is eigenlijk de, de eerste stroming op dit moment... de sterkste bij de grote mogendheden denk ik. Okay. Als je dat bij elkaar optelt. We praten Zo, er ongetwijfeld nog eens over verder. Heel knap, Chris Klep, militair historicus, dankjewel. En Katelijne Buitenweg, oud-Europarlementariër... en doet nu onderzoek naar het constitutionele recht in Europa. Hartelijk bedankt. Zometeen na het nieuws, het Radio-in-journaal... jour, jour, renaal, met Tim Overdiek. En met een poepievolle uitzending vanmiddag. Jeentje. Den Haag is, ondanks het reces, gewoon aan het werk. Het bezuinigingsakkoord uh, wordt door uitvoeren nagerekend. Uh, uh, Brussel bemoeit zich er ook weer mee. Um, uh, zolang die 3% maar wordt eerbiedigd, is nu het verhaal vanuit Brussel. Vanmiddag hebben we nogal wat verslaggevers op pad gestuurd. Onder meer in Eindhoven, Amsterdam en Ter Apel. Daar hebben Irakese asielzoekers een tentenkamp opgezet. En ook Somaliërs, zoals het bericht, zijn nu onderweg naar Ter Apel. Wij zijn erbij. Naar de hoofdpunten van het nieuws met Mark Visser. Radio 1: Het NOS-journaal. Tim had het er al over. De vijf partijen van de Kunduz-coalitie praten met minister De Jager van Financiën... over de uitwerking van hun begrotingsakkoord. Voor aanvang van het overleg zei De Jager dat het akkoord in hoofdlijnen staat... en dat de begrotingsnorm van 3% vaststaat. De Jager verwacht dat de partijen de uitwerking van het akkoord snel... het liefst binnen twee weken naar het Centraal Planbureau kunnen sturen voor een doorrekening.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 En bij invallen van vanochtend in Eindhoven en Veldhoven zijn drugs en een paar vuurwapens gevonden. Het gaat onder meer om een paar kilo cocaïne, elf amfetamine, duizenden pillen en grote hoeveelheden hennepplanten. Dertien mannen werden aangehouden. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. ANWB verkeersinformatie. Het is tot nu toe een normale avondspits. De meeste files staan er rond Utrecht. Echte bijzonderheden zijn er niet. De files met de meeste verdraging staan op de A15... vanuit Europoort, bij knooppunt Vaanplein, 5 kilometer. Een stuk verderop, richting Gorkem bij Sliederrecht 6. En de N325, bij Arnhem, richting knooppunt Broek bij Westervoort, 3 kilometer. Hier volgt een mededeling voor mevrouw Bos...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 Goedemiddag. Problemen bij het oostelijke regio vervoer. Sintus staat op de rand van een faillissement. Wat is hier misgegaan? En hebben andere vervoersbedrijven in het land er ook last van? Politiek Den Haag is met reces, maar de financiële specialisten van vijf partijen maken overuren. Zij buigen zich vandaag over het bezuinigingsakkoord dat zij onlangs in grote haast met elkaar sloten. Kloppen de cijfers? Onze parlementaire redactie rekent mee. En de zoektocht naar een spiksplinternieuw vliegtuig van Russische makelij. Dat verdween vanmiddag van de radar. De Sukhoi Superjet vloog ergens boven de bergen rond de Indonesische hoofdstad Jakarta. Aan boord 46 inzittenden. Wellicht nieuws over het toestel tijdens dit Radio 1 Journaal. We hebben de tijd tot half zeven vanavond. Openbaar vervoersbedrijf Sintus verkeert in grote financiële moeilijkheden. Alleen als de aandeelhouders nog meer geld gaan bijstorten, dan wordt een faillissement voorkomen. Sintus rijdt in Gelderland, Overijssel en Twente. De provincie Gelderland, die de concessie heeft gegeven aan Sintus, is inmiddels op de hoogte gebracht van de problemen. Bart Kamphuis van de economieredactie. Bart, hoe groot zijn de problemen? Nou, de officiële cijfers over 2011, vorig jaar, die zijn er nog niet. Maar wij weten inmiddels van uh, verschillende ingewijden... dat het verlies over vorig jaar 10 miljoen euro bedraagt. En dat is, uh, dat is fors veel geld voor dit bedrijf. En 10 miljoen, dan dreigt een faillissement? Ja, nou, als het niet uh, wordt opgebracht op een of andere manier... dan uh, kan het bedrijf uh, de salarissen niet meer betalen... de diesel voor de bussen niet meer kopen... de elektriciteitsrekeningen niet meer betalen. En gaat het, zou het bedrijf dus failliet gaan? En dat na een hele kleine bescheiden winst in 2010... Ja. Hoe, ja. hoe, hoe zijn je ontstaan dan die problemen in een jaar tijd? Ja, waarschijnlijk uh, zoals wij het nu kunnen beoordelen... is het het gevolg van uh, groeistuipen. Sintus is uh, enorm gegroeid. Om um, dat even te illustreren, in 2010 waren er nog 600 mensen in dienst. Nu zijn het er uh, 1200. En in die uh, uh, groeispurt heeft Sintus ook uh, flink wat uh, concessies erbij uh, gekocht. Uh, uh, concessie, concessies nieuwe routes. Ja, het recht om het openbaar vervoer in een bepaalde, over een bepaalde route te mogen uh, verzorgen. En uh, daarbij zegt uh, Sintus, uh, hebben wij uh, verkeerde berekeningen gemaakt? Of zoals een woordvoerder het verwoordt? Uh, in 2010 zijn we uiteindelijk gaan uh, rijden. En toen bleken de uh, financiële aannames die we in het aanbestedingstraject hebben gedaan... Uh, te optimistisch uh, te zijn geweest. Uh, met als gevolg inderdaad hogere kosten. Ja, en die finan financiële aannames die betreffen dan uh, de aannames voor een route, een busroute door de Veluwe. En daarbij heeft sint zegt het zelf dus uh, uh, ja, verkeerde berekeningen gemaakt van wat levert die busroute ons op en uh, wat houden we eraan over. Te veel, te, te veel routes, te veel bussen... en daarvoor te weinig geld in rekening gebracht. Ja, ja want het systeem oh. werkt zo van... Uh, Sinter zegt tegen de provincie die de vergunning verleent... wij kunnen die, uh, dat openbaar vervoer voor x bedrag aanbieden. En maar dat, dat... wordt toch doorgerekend? Hoe kun je dan zo'n... Als we dat nu al mogen zeggen, zo'n fout maken in zo'n berekening. Ja, uh, dat is nog een beetje gissen voor ons. Want uh, erg over, daar treden ze niet uh, zeg maar zeer oh. over in detail. Maar wat je wel kunt waarnemen is dat uh, veel bedrijven met uh, financiële problemen kampen. Uh, in het systeem van aanbesteding wil iedereen maar zo laag mogelijk zitten... om de ander af te troeven. Dus iedereen biedt een zo laag mogelijke prijs. En dan kan het zijn dat uh, de diesel duurder wordt. Of dat het personeel, de chauffeurs, vaker ziek worden... Misschien wel als gevolg van het uh, steeds uh, verder uitknijpen van, uh, de, van het personeel. Uh, minder pauzes enzovoort. Om juist weer zo goedkoop mogelijk te kunnen uh, rijden. Uh, en, en dat je dus daardoor gewoon niet uitkomt. Uh, hogere dieselbedrijven. Uh, prijzen gelden natuurlijk voor andere bedrijven ook. Is het mogelijk dat andere bedrijven in een soortgelijke situatie terechtkomen als waar Sintus zich op dit moment bevindt? Ja, wij hebben daar uh, onderzoek naar gedaan, we hebben dat bekeken. Uh, het, het, het is moeilijk om te zien uit uh, de, de, de openbare gegevens die voorhanden zijn, want uh, eigenlijk alle grote openbaar vervoerbedrijven in Nederland, die zijn in handen van nog grotere buitenlandse ondernemingen en uh, zo uh, ja, worden die cijfers eigenlijk uh, uh, ja, wegge, weggestopt, uh, bevinden zich in, in, in de cijfers, cijferbrei van van zo'n groot internationaal uh, openbaar vervoerconcern. Maar als je daar goed naar kijkt, en we hebben dat ook deskundigen laten doen... dan kun je zeggen dat eigenlijk uh, uh, ja, bijna alle grote openbaar vervoerbedrijven... op dit moment verlies draaien in Nederland. En dus in problemen verkeren. En alleen kunnen overleven als de aandeelhouders er extra geld bij doen. Dat gebeurt op dit moment al. Het gaat bijvoorbeeld ook voor Sintus... De, de, de eigendom van de Nederlandse spoorwegen en van een Frans bedrijf. En alleen als het Franse bedrijf uh, nog even weer met miljoenen op de poppen komt... dan zal Sintes kunnen overleven. En of dat gaat gebeuren moeten we afwachten. Ja. In ieder geval een toelichting op deze cijferbedrijf... zoals je dat verwoordt op onze site nos.nl. Bart Kamphuis, dank wel. Opnieuw een tentenkamp voor de poort van het uitzetcentrum voor asielzoekers in Ter Apel. Afgelopen winter lukte het de uitgeprocedeerde Somalische asielzoekers om op deze manier met zo'n tentenkamp opnieuw terug de asielprocedure in te gaan. Een groep Iraakse asielzoekers probeert nu hetzelfde voor elkaar te krijgen. Roel Pauw, onze verslaggever, is daar. Roel, um, hoe, hoeveel mensen gaat het daar die zo'n tentenkamp hebben opgezet? Nou, volgens informatie van uh, de bewoners van de tijdelijke tentenkamp zelf... zijn dat er zo'n 80 En het zijn trouwens niet alleen Irakezen, maar er zijn ook Somaliërs. Ik heb een Afghaan gesproken. En iemand die uit het grensgebied tussen um, Irak en Iran komt en stateloos is. Dus het is een uh, bonte verzameling van mensen die in elk geval één ding gemeen hebben. En dat is dat ze niet in Nederland mogen blijven. Althans, volgens uh, uh, de IND, ze zijn uitgeprocedeerd. Uh, een aantal van hen heeft een tijdje in uh, hechtenis gezeten. Uh, omdat ze... Op het moment dat ze uh, uitgeprocedeerd waren, illegaal waren en uh, niet meer in Nederland mochten rondlopen. Op een gegeven moment zijn ze vervolgens uh, ontslagen uit de tentie en ze scharrelen nu een beetje over straat. Er is trouwens vers nieuws, want uh, de woordvoerder van uh, de Irakezen, dat is Ali Aziz, die kwam net naar buiten. Hij heeft uh, overleg gehad met uh, de mensen van de IND, van het uh, Verwijdercentrum in Ter Apel. En um, hij heeft daar de toezegging gekregen dat zij, deze groep mensen... met z'n allen naar Den Haag mogen voor een gesprek met uh, minister Leers. Um, en nu zijn ze zelf in vergadering of ze op dat aanbod zullen ingaan. Dus, uh... wat, wat is hun voornaamste klacht over de manier waarop deze uitprocedeerproces is gegaan? Nou ja, kijk, die procedures die zijn misschien allemaal wel volgens de regels verlopen. Het punt is alleen dat volgens hun zeggen... Uh, ze niet terug kunnen naar Irak... omdat het daar onveilig is. Uh, omdat ze onder dwang... teruggestuurd worden. En ik, ik praat maar na wat ik hier hoor hoor. Want uh, alle ins en outs... ken ik ook niet, maar dat... Irak geen asielzoekers uh, opneemt die onder dwang teruggestuurd zijn naar het land. Dus dat is het verhaal. Eventueel zouden ze wel willen, maar ze kunnen niet vanwege de onveiligheid in Irak... en vanwege het feit dat de Iraakse overheid ze niet accepteert. Nou, Het is hier een druk gepraat en gebaar. Ik geloof dat ze het nog niet uh, helemaal uit zijn. Ondertussen kan ik even vertellen hoe het hier uitziet. Het is een uh, geïmproviseerd tentenkampje. Er staat een oude bruine legertent. Er is uh, één... Uh, die je zelf mee zou nemen op vakantie. En dat is dan de gezinstent, want er is ook één gezinnetje. Vader en moeder met een uh, klein jongetje op de arm. En dan staat er ook nog uh, een bouwsel van blauw uh, bouwplastic... Uh, aan een touwtje dat tussen twee bomen gespannen is. En daar liggen dekentjes op de vloer. Ik denk dat daar iets van 10, van 15, misschien zelfs 20 uh, mannen slapen zo'n nacht. Uh, verder zijn hier geen voorzieningen... Mensen moeten zelf voor uh, hun eten en drinken zorgen. Ze worden natuurlijk wel een beetje ondersteund door uh, plaatselijke uh, hulpgroepen van, uh, van uh, vluchtelingenorganisaties. Maar hier staat bijvoorbeeld een jerrykennetje met water. Er zijn geen wc's en dat is trouwens ook wel weer uh, ja, iets wat de situatie nog uh, lastiger maakt. De IND heeft uh, gistermiddag om een uurtje of drie bordjes... Wat gebeurt er? Ja, ik zal even op zoek gaan naar de voor wat uh, de verdict is. En wat is het geworden, aliasies? Ja, hallo. Uh, ja, nou, uh, de jongens hebben nu besloten om hier gewoon te blijven. en Niet, niet naar Den Haag. Niet naar Den Haag te gaan, want zeker, dit is gewoon een spelletje. We gaan naar Den Haag, weer een uurtje te praten. En dan worden we door uh, een speciale troepen weggehaald. Dus wij gaan niet weg. We en hoe lang denken jullie hier dan te blijven? Nou ja, totdat... Tot Totdat tot, tot de oplossing is ja, en speciaal, echt, een, echt een oplossing. Ja, want ik was net aan het vertellen dat de IND hier inmiddels op deze plek ook bordjes heeft neergezet van verboden toegang. Dus dan is het vragen om problemen. Nou ja, dat hebben ze twee uurtjes gisteren gedaan na onze aanwezigheid. Dus toen wij hier kwamen zat helemaal geen bordje van verboden toegang voor onbevoegden. Twee uurtjes daarna is de gemeente hier meegekomen en de burgemeester zegt duidelijk: ja, zij kunnen ons niet. Niet zeg maar met de dwang, maar die mogelijkheid zit wel. Maar die burgemeester wil het niet tot deze manier brengen. De burgemeester probeert echt een oplossing te vinden. Want ze zegt: het probleem is niet bij mij en ik kan die probleem niet oplossen. Het is moeilijk, het is een politieke kwestie, dus dat is hem. Ja, nou het ziet er dus naar uit dat uh, deze kampeerders hier voorlopig nog even blijven in alle uh, sobere omstandigheden waarin ze verkeren. En uh, ik ga straks even kijken hoe dat er zo al uitziet. Want jij blijft daar ook in ter apel. En dan laten deze uitzendingen Roel, horen we alle ins en out van deze uh, asielzoekers... waarom zij willen blijven en uh, minister Leers daar een ander idee bij heeft. Dank je, tot straks. Straks ook het nieuwe Russische vliegtuig... dat tijdens een promotievlucht in Indonesië van de radar is verdwenen. We gaan horen of daar al wat over bekend is. En bij de AWB is het vanmiddag weinig aan zwaan. Hoe staat het ervoor om kwart voor vijf? Nou, op de A12 niet zo best, want daar hebben ze een technische storing bij Woerden. En daarom is de spitstrook daar dicht richting Den Haag. Het veroorzaakt nu 7 kilometer file vanaf Harmelen. Het is niet duidelijk hoe lang dat gaat duren. Verder is de file op de A15 erg lang, van Rotterdam naar Gorkem tussen Hendrik de Ambacht en Sliedrecht Oost 11 kilometer. Dit is het NOS Radio 1 Journaal met Tim Moverdik. Bij onderzoek naar handel in verschillende soorten harddrugs... zijn in Eindhoven en Veldhoven vanmorgen dertien mensen gearresteerd. Er zijn wapens en ook soft, maar ook harddrugs gevonden. De politie deed op verschillende plaatsen invallen. Onder meer in stadsdeel Gestel, waar ook Joris van der Kerkhof was. Goeiedag. Ik wil u iets vragen. Wat had u er last van, van de politie vanochtend? Ik ben vanmorgen wakker geworden. Vier klappen. En toen die ex. Ja, die, die kleine explosie. Ik denk, ja, er is maar een hand, hè. Want ik kan die man goed, hier op de hoek wat er weer gebeurt. Dat is precies hetzelfde. Ja, die... Uh, maar daar is de raam uit, hè. Ja. Bij, uh, bij Koch. Tja. wat beginnen ze aan, hè? De politie of die mensen? Nee, die mensen. Ja. ja. Ja. u zegt dat het vorig jaar ook gebeurd was bij uw achterbuurman? Nee, bij dezelfde was ze nou weer geblazen, hebben met die die, die, die, die ligt er weer uit. En dan gaat het om handel uh, in XTC en andere uh, drugsoorten. Merken jullie daar hier iets van? Ik wist nog niet uh, dat kan, uh, wanneer ik hem nog gezien. Oh, ik zie hem iedere avond. Als ik naar de televisie zit te kijken, kijk ik in dat park. Daar blijf ik hier ook 40 jaar blijven wonen. Omdat u hier uitzicht hebt op ja, het park. Het vlucht, groen, op, uh, bomen. Op ja, want mijn zuster die woont... Uh, Bijna in, de, in het centrum, die zoons en die kinderen, maar ik wil me geven aan de ruilen. Nee, u woont hier lekker buiten in een wijk, u bent een van de eerste bewoners wa waarschijnlijk zo nou, Nee, want die huizen die staan er al van 1959 af. Oké, okay, nou, toen de huizen er 14 jaar stonden bent u er gaan wonen. Ja. Het is altijd groen geweest, uh, ja. altijd prettig geweest, een ruime buurt. Ja. Uh, en dan kijkt u hier naar buiten, dan ziet u die overbuurman... maar geen idee dat het dan iets te maken heeft, uh, zo'n handel met... Uh... Nee, nooit nergens gelast van gehad. <laughs> ja. Hoi, Hoi. Hey. Wat hebt u ervan gemerkt, meneer? Niks. Helemaal niks? <laughs> oh, de buurman die hoorde een hele hoop harde knallen vanaf vanmorgen. Hoi, oh, ja, die wil vanmorgen wel, ja. Maar verder niet. Verder is niet. Nee. Hij heeft wel een mooie shirt aan. Ja. Lucky staat erop. Ja. En dat voelt hij zich ook wel? Ik wel. Ja, heel zachtjes zo zegt ja. hij dat met de handen in zijn jas. <laughs> een beetje. Ja. Is het wel een fijne wijk? Ja. ja. Ja, ja. Jan woont hier pas een paar Hoe lang woonde nou Jan? Uh, zeven jaar. Zeven jaar ja. Ik heb nog nooit zo'n fijne buurman gehad. <laughs> Daar moet ik ook bij zeggen, hè? Ja. ja. ja. Maar van die achterburen uh, hebt u uh, eigenlijk Want, anders ook nog last? We hebben hier helemaal gelast. Ja. En van Kaur hebben we ook last. We helemaal niks. Maar ja, wat hij doet, dat moet hij allemaal voor zijn eigen weten. Dat interesseert me niet, hè. Ja. Nou ja, hey, ze er nog wel wat geladen Jan. hè. Van bovenop, ja, die zullen er die, die natuurlijk ook vol gestaan. Dat je ja, toch plaats hebt, hè. Ja. Dus de politie heeft er een hele hoop uitgehaald. Het is dat, dat, dat, dat huis met die, uh, met die groene deur en dat hout ervoor ja. hè, voor, voor de deur. Het ja. Dozen en al eruit. Ja. Nou, ik heb ze net zien, waar ze van bovenaf alles naar beneden aan het gooien. ja... Het uh, gaat om een hoop geld. Ja, dat weet ik niet. Ik weet niet wat het spul werd, want ik doe er niet in. <laughs> ik ben trouwens 30 jaar geweest, maar wat wil je nou toch? Voor die paar dagen dat ik nog te goed heb. Ja. Huh? Nou, geniet van die paar dagen. Een ja. paar jaar, tien jaar, vijftien jaar. Ja, tien jaar, hé. Hey. kom over tien jaar terug kan krijg van mijn grote taart. Wanneer is dat dan? Bij, eh, januari. Hoeveel januari? Eh, de 29e. 29 januari 2000. 2000, het is nu 12, 22. Tot dan. Dan ben ik al lang. Even boven daar, tussen die grijze wolken. Dank u wel. Audem! Audem! Joris van der Kerk of onze Brabander misdaad in de wijk bij Eindhoven. De CIA, de Amerikaanse inlichtingendienst, heeft de nieuwe onderbroekenbom van Al-Qaeda onderschept. Dankzij de inzet van een infiltrant bij Al-Qaeda in Jemen. Het was een Saoedische spion die het vertrouwen wist te winnen van het terreurnetwerk. Een zaak die door de nieuwe onthullingen vandaag steeds interessanter wordt. Terrorisme-deskundige Clens Groen van G4S. Goedemiddag. Goedemiddag. Uh, die, die onderbroekbom, zoals vaker geprobeerd om dit te doen, vergeefs in 2009, wat maakte deze nieuwe onderbroekbom dan zo bijzonder? Nou, het is blijkbaar. Ten eerste is het dat type bom. Hè? Dat uh, komt dan niet veel voor en het is een gevaarlijk wapen. Maar er zaten blijkbaar ook verbeteringen in uh, vergeleken met de laatste keer dat het gebruikt was. Dus uh, als je het hebt over de mogelijkheid dat het mogelijk uh, op een luchthaven de beveiliging zou kunnen omzeilen... Uh, zou dit waarschijnlijk dus een groter gevaar opleveren. Want hoe had je dan explosieven op de eerste plek in die onderbroek kunnen krijgen... en op de tweede plek uh, de bom kunnen laten ontsteken? Nou, wat we hebben gezien is dat uh, vooral blijkbaar het ontstekingsmechanisme niet goed werkte uh, met onze Nigeriaan. Uh, de type bommen is trouwens ook wel eens eerder, maar dan niet in een luchtvaartsituatie gebruikt bij een aanslag waar het wel werkte. En uh, waar waarschijnlijk hier aan is gewerkt, is kan je de, de chemicaliën die je gebruikt om het tot ontsteking te brengen. kan je dat uh, ja, beter in elkaar zetten, zodat je uh, ervan uit kan gaan dat het goed zou werken. En uh, dat was blijkbaar hier uh, een factor. En ook niet te zien, te ruiken of te voelen... als je door die metaaldetectoren uh, op weg gaat naar je gate? Precies. Hè? Beveiliging is altijd, uh, bestaat altijd uit verschillende lagen. Dus het betekent niet dat je het niet tegen kunt wapenen. Er wordt ook een hoop aan gedaan, maar het maakt het inderdaad wel moeilijker. Wat is nou een grote succes voor de inlichtingendienst? Het feit dat deze bom is ontdekt en uh, dat we nu weten waar ze mee bezig zijn? Of het feit dat een spion is toegetreden als infiltrant tot al Qaeda? Ik denk het eerste in dit geval, omdat het hier ook om eh, waarschijnlijk een specifieke actie ging. Wat je nog niet weet is of er mogelijk meer van die bommen zijn gemaakt. en er meer acties op stapel staan. Uh, het positieve nieuws is natuurlijk dat ze inderdaad. Uh, ja, dit is eigenlijk een gouden medaille in de Olympische Spelen van antiterreur. wanneer je echt iemand in een groep in kan brengen. Uh, de twee manieren om te infiltreren is of je brengt je eigen persoon er binnen. Uh, of je recruteert iemand die al in een groep zit. Uh, het lijkt erop dat dit het eerste was. En het duidt ook gelijk op de zwakte van een netwerk als Al-Qaeda... dat natuurlijk buitenlandse vrijwilligers nodig heeft... om dit soort acties uit te voeren. Ja, een Soeodier die een jemen bij die club ging zitten. Ja, precies. En, en hè, De resultaten, normaal zet je een infiltrant in... om of informatie te winnen... of een specifieke aanslag te voorkomen... of een heel netwerk te verstoren. Maar je dwingt hen in feite om het anders te gaan doen. En, en de uitwerkingen hiervan zullen wat dat betreft ook positief zijn. Paranoia aan de kant van de terroristen. Frictie van hoe had dit kunnen gebeuren. Wantrouwen binnen zo'n groep... En het verzwakt ook de samenwerking tussen verschillende cellen en, en de groeperingen. In hoeverre kun je zeggen dat uh, het, het risico of het gevaar van een aanslag op een passagiersvliegtuig echt minder is geworden? Nou, uh, in ieder geval dat deze actie is voorkomen en dit netwerk. Ik denk dat het waarschijnlijk ook uh, het onderzoek uh, meer richting zal geven in, uh, achter de grote bommenmakers aangaan. Uh, iedereen uh, roept natuurlijk de naam van meneer al assiri die al sinds 2009 bekend is voor dit soort acties. Maar die zal ondertussen ook wel de, de grote bommemaker bommemaker. van Al-Qaeda. Ja, en, en heel veel terreurgroepen over de tijd heen. Vroeger hadden we Abu Ibrahim bij een bepaalde Palestijnse beweging. Elke grote groep heeft wel zo iemand. Uh, maar die leidt natuurlijk vaak ook uh, andere mensen op... Um, als je die master kan pakken, die master bommaker, uh, dan ben je in ieder geval heel goed bezig dat je een aantal complotten die kort op stapel stonden hebt kunnen voorkomen. Ja, maar toch denk ik: ik was vorige week zelf even in Amerika. Dus op diverse vliegvelden ga je schoenen uit, gaat de koffer open, moet je door de metaaldetector. Denk je van ja, als je aan onderbroek bommen gaat werken... dan zal er toch op een gegeven moment een methode worden gevonden... om ook dit soort controles uh, voor te zijn. Ja, het probleem is natuurlijk, als je kijkt... internationaal is nog niet de beveiliging van de luchtvaart... overal even goed op standaard. Uh, ook niet alle luchthavens van waaruit toestellen... bijvoorbeeld naar Amerika vliegen. Ook vanuit gedeeltes van het Midden-Oosten of uh, zuidoost azië en um, je ziet natuurlijk ook die terroristen slim nadenken over waar kan ik dat wel niet proberen, um, waar kan ik mogelijk een vriendje neerzetten, hmm. uh, hoe kan ik het mogelijk omzeilen. Dus er wordt in ieder geval het is, het is een oorlog van de lange adem aan beide kanten. Een en, slag gewonnen, maar de strijd nog lang niet. Precies. Schoen van G4S terrorisme deskundigen. Dank u wel. Dank u. De zeven voor vijf. Willemijn Hubert, Deze dag die begon met een plensbui waar ik woon in Amsterdam. Ja. Was dat zo in het hele land? Ja, ja het was er ook niet één. <laughs> het was eigenlijk een hele brede strook van zeg, woensdag richting Zwolle. Het lokaal viel heel veel regen. Bijvoorbeeld in Breda viel er zo'n 20 mm sinds de middernacht. Dus dat, dat is veel. Ja, dat is heel veel. Straatjes straten stonden ook echt blank, inderdaad. Maar met temperaturen die niet onaangenaam waren. Blijft nee, nee helemaal niet. Ik vind het zelfs een beetje broeierig uh, warm buiten. En vannacht wordt het eigenlijk ook helemaal niet koud. Koolt af naar een graad of 14. Dus het blijft uh, heel zacht wat dat betreft. Wat gaat dan uh, morgenochtend ons brengen? Er is natuurlijk veel verkeer op de weg. Gaat het dan weer regenen? Ja, ja ik denk dat morgen de ochtendspits, zeker in het westen van het land, best last kan hebben van de regen. Want morgenochtend valt er vooral in het westen en het noorden van het land veel regen. Ik denk dat het oosten dan redelijk droog is. Maar daar komen in de middag in het oosten en zuidoosten kunnen er weer zware buien gaan ontstaan. Ik had er is dus ook veel regen vallen. Daar zit dan weer onweer, hagel bij, ook windstoten. Maar ik denk vooral de ochtendspits morgen, morgenochtend dus uh, in het westen van het land. Dat die uh, best last kan hebben van de regen die er valt. Hoe is dat later in de week? Uh, dat ziet er eigenlijk wel gunstig uit. We houden niet die hoge temperaturen. Morgen is het warm, zo'n 18 tot 23 graden. Nou, vrijdag is het plaatje compleet anders. Is het niet warmer dan 16 graden. Zaterdag niet warmer dan 12, maar het is wel droger en ook zonniger. Je kunt het niet allemaal hebben. We wel weer, Dankjewel. <laughs> In Indonesië is vanochtend een gloednieuw Russisch passagiersvliegtuig van de firma Sukhoi van de radar verdwenen. Op zo'n 100 kilometer afstand van de hoofdstad Jakarta. gevreesd wordt dat alle 46 inzittenden zijn omgekomen. Er wordt rekening gehouden met de mogelijkheid dat het tegen een berg is gevlogen. Het toestel was in Indonesië voor een promotietour. In Jakarta, onze correspondent Michel Maas. Michel, enig nieuws over een mogelijke vondst van het vliegtuig? Nou, een mogelijke vondst, ja. Ze hebben net bekendgemaakt dat ze vermoeden uh, in welk gebied het vliegtuig is neergestort. Dat is inderdaad de top van een van de bergen hier vlakbij Jakarta. Maar het is nu donker, ze kunnen daar niet heen. En ze zullen dus morgenochtend, zodra het licht wordt, met drie helikopters... naar die plek gaan uh, vliegen om te kijken of het vliegtuig daar inderdaad ligt. Want het was een promotietour van een spiksplint toestel. En dan gaat er iets fout. Ja. Enig idee wat de oorzaak ja. van dit ongeluk is? Nou, geen idee. Want uh, uh, het enige wat ze weten is uh, dat dit gloednieuwe toestel. dat had eerder al uh, op de dag een uh, succesvolle vlucht gemaakt. en rondjes gedraaid rondom de stad. En uh, daar was helemaal niks meer aan de hand. Maar bij die tweede vlucht. werd uh, plotseling. Uh, zakte, daalde het vliegtuig heel snel van 10.000 voet naar 6.000 voet. En dat is zo'n beetje 2000 meter. En dat is precies de hoogte van die bergtoppen. hier uh, buiten Jakarta. En ja, waarom dat vliegtuig ineens zo naar beneden zakte, dat, dat weten ze niet. De piloot heeft uh, geen bericht gegeven dat er iets mis was. Dus dat, uh, dat zullen we moeten afwachten. Het onderzoek zal dat moeten uitwijzen. Ja, Wie waren er aan boord? Er zaten, behalve de acht Russische bemanningsleden zaten er uh, in ieder geval zeker 36 mensen... Uh, van wie de namen nu bekend zijn gemaakt hier in Indonesië. En dat waren allemaal... Bijna allemaal vertegenwoordigers van uh, luchtvaartmaatschappijtjes hier in Indonesië die belangstelling hadden om zo'n vliegtuig te kopen. En uh, er zaten verder ook nog een paar journalisten aan boord, vijf journalisten. Dus het was een, uh, een gezelschap van uh, vooral potentiële kopers. En zoals dat dan gaat, de familieleden die worden naar het vliegveld gehaald, worden daar opgevangen. Hoe gaat het in zijn werk in Jakarta? Nou, dat is nog niet gebeurd. Er is wel een opvangcentrum ingericht, maar uh, het is nog niet zo dat er al heel veel familieleden aanwezig zijn. Dat zal morgenochtend zeker wel gaan gebeuren. Wat ze ook hebben gedaan is één hangar uh, leegmaken en uh, voorbereiden voor uh, de, de mogelijke lichamen die geborgen gaan worden. Ja, er wordt veel gevlogen in Indonesië. Wordt daarbij veel gebruik gemaakt van Russische toestellen? Nou, tot nu toe niet. Uh, dit was inderdaad een splinternieuw toestel. En het was ook uh, voor het eerst dat de firma Sukhoi hier naartoe kwam om uh, uh, hun, hun toestel te promoten. En ja, dat is nu niet goed afgelopen. Maar de meeste vliegtuigen die hier vliegen, dat zijn toch uh, vliegtuigen die we in Europa ook zien. Dat zijn de, de gewone de Boeings en de Airbus. Wat een nachtmerrie voor zo'n bedrijf. Maar ook in de eerste plaats natuurlijk voor de mensen aan boord. Als er nieuws is over dit toestel, Michel vanuit Jakarta, dan horen we graag van je. Na vijf uur hebben we ook ruimte voor dat zogenaamde wandelgangerakkoord. Weet u nog, vlak voordat de Tweede Kamer met reces ging... vijf fracties die onder hele grote druk dat akkoord over de begroting van 2013 hebben gesloten. Nou, vandaag wordt er over gerekend. Joost Vullings kijkt met z'n mee, althans van afstand natuurlijk. Gaat kijken en ons vertellen of dat allemaal in orde gaat komen. Vanuit Brussel heeft eurocommissaris Reen al laten weten van... let op, die 3% procent is wel heilig. Chris Ostendorf gaat ons vertellen hoe heilig dat is. Tot zo. Vond BNN Today. Ik viel er een beetje van mijn stoel toen ik het las. Hoe vaak je gesolliciteerd hebt. Vanavond om half negen op Radio 1. de rest zie je overal rookpluim. En hoor je regelmatig in oost londen nu knallen. Want er wordt werkelijk op alle scenario's getraind. Van kapingen tot bomaanslagen. Luister en kijk mee op radio1.nl. Je hebt als hoofdsponsor een podium. Maar op dat podium moet je wel nog je kunstje doen. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.